de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom... schrijft in een brief aan minister Hirsch Ballin dat de naaktscanners de privacy van reizigers schenden. En verder is het volgens de organisatie onduidelijk... of een bodyscan gevaarlijk is voor de gezondheid. Vanmiddag maakte minister Horst bekend... dat alle vliegtuigpassagiers van Nederland naar de Verenigde Staten... gecontroleerd worden met een bodyscan. Dat gebeurt vanwege de mislukte aanslag op een vliegtuig boven Detroit. Ook Duitsland wil het systeem invoeren, maar wacht daarmee totdat vaststaat dat de gezondheid niet wordt aangetast... en de privacy niet wordt geschonden. Ook Nigeria gaat op alle luchthavens bodyscanners plaatsen. De reddingsbrigade waarschuwt mensen die een nieuwjaarsduik willen maken... dat alleen georganiseerd te doen. Wild duiken zonder veiligheidsmaatregelen is levensgevaarlijk... zegt de reddingsbrigade Nederland. Dit jaar is de duik op sommige plaatsen afgelast omdat er ijs ligt... of omdat de gevoelstemperatuur erg laag is... Het advies is om goed op de informatie van de plaatselijke organisatie te letten. En ook moeten mensen bij zichzelf te raden gaan of ze wel fit genoeg zijn om met een duik het nieuwe jaar in te gaan. De politie in Veen in Brabant heeft bij een bedrijf een aantal sloopauto's weggehaald. De politie wil daarmee voorkomen dat de auto's tijdens de jaarwisseling in brand worden gestoken. In Veen is het al jaren onrustig tijdens oud en nieuw. Zo werden grote vuren gestookt en waren er confrontaties met de politie. Defensie zet tijdens de jaarwisseling voor het eerst een onbemand spionagevliegtuigje in. Het toestel vliegt in het gebied waar Veen ligt en kan vanuit de lucht de situatie in de gaten houden. De burgemeester had om de inzet van het vliegtuigje gevraagd. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur tot iets onder het vriespunt. Er is kans op regen of sneeuw, dus plaatselijk kan het glad worden. Dit was het NOS Journaal.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 Mm-hmm.